Toch mijn woorden zul jij nooit begrijpen. Want jouw verleden en jouw pijn maakt jou zo verwaard. Als ik jou zie, dan zijn je zin. De woorden uit een triest verhaal. Niemand zal jou ooit begrijpen. Niemand spreekt toch jouw taal? Je... Ze kunnen jou zien, slechts om lijsten, wat de buitenkant vertelt. Allemaal gezongen door Nick van Der Schee. Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. We gaan lekker verder met Tino Martin. En natuurlijk Ries Roepink. Met het plaatje van een vrouw. Zaterdagmorgen liepen.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 Spanje van een vrouw, een plaatje van een vrouw, hoe je het zeggen wil. We gaan lekker terug in de tijd met uh, Freddy Fender en Since I Met You Baby. CFM, entertainer for you. En zit eten, eet smakelijk. Since I Met You Baby My whole life has changed I met you, baby My whole life Has changed And everybody tells me That I'm not the same I don't need nobody To tell my troubles to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 Conozco. Que tu amor es fiel. Desde que conozco. Que tu amor es fiel. Mi mundo está cambiado. Eres tú. Mi kerel. Since I met you, baby, I'm a happy man Since I met you, baby, I'm a happy man I'm gonna try to please you in any way I can Gaan we ouwe Freddy Vender. Sinds I met you, baby, hier bij CFM Entertainment for You op die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB Plus en 5C. En natuurlijk ook op de tv-krant hier in Zandvoort. Caroline, jij stuurde een mailtje. Jij wilde graag een, een nummer horen. is zat lekker te luisteren. En een fijne muziek. Nou, dankjewel daarvoor. Jij wilde een, een plaatje horen van George Michael. En een verder virtue. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Is this is so De figure, George Michael En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You Zo dadelijk om half zeven gaan we lekker bellen met Daantje En nu eerst Azarije en Last Ketchup Je kent hem vast nog wel Met die gekke bewegingjes, Die dames Blijf lekker luisteren Entertainment for You tot de zeven 7 uur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 Thing, you I believe in miracles Since you came along you said so Sex away. Sex away, yeah. i believe mean, in since you came along you sex something ah, kiss me you sex something Zoals gewoonlijk, uh, ja. Uh, zoals ik al zei, uh, ja. zou ik iemand in de uitzending halen? En dat was Daantje. En Daantje heb ik inderdaad uh, in de uitzending. Ik zou zeggen, in ieder geval, uh, een hele goede avond, uh, Daantje. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Ja, ja, ja. Er, is, er zijn wat dingetjes langs elkaar heen gegaan. Dus, uh, nou ja, het, het gaat in ieder geval uh, toch over uh, jouw laatste uitgebrachte zingel uh, op de melodie van uh, Freddie Mercury. Ja. Hè? Maar ik uh, ga door. Maar uh, ja, ik begrijp dat het uh, dus niet zo is. Uh, allereerst, het is niet jou, uh, jouw schuld natuurlijk. Dat <laughs> er langs maar heen. Want jij, jij wist hier helemaal niks van. Jij weet niet beter. Jij krijgt Daantje ja, ik, ik, natuurlijk. Ja, ik, ik, ik sta perplex. <laughs> en ik, uh, ik was eigenlijk helemaal gestopt met de plug. En uh, misschien dat Dennis van der Kraan dat vergeten is om dat door te geven van jou. Dat kan ook zomaar gebeuren natuurlijk. Dennis is hartstikke goed. Ja. Maar ik, uh, ik heb inderdaad besloten om uh, in zijn geheel te stoppen met zingen, ja. En, uh, dus ik heb ook uh, gezegd tegen Dennis van uh, deze plug met, maar ik ga door. Dus het, is, het is een heel mooi nummer. Ja. En ik, ik maak alles nog af uh, van dit jaar wat ik nog af moet maken. Ja. En uh, Ik heb gezegd van 2018 uh, wil ik gerust nog wel een paar dingetjes doen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar uh, 2019 leg ik officieel mijn uh, microfoon neer. Oké. Okay. En dat is, ja. uh, dat is uh, gewoon omdat je ja eigenlijk uh, daar genoeg van hebt of, of, nou, uh, of ja, is het dat... meer in de privé sfeer? Ja, weet je, weet je wat het is, lieve schat? Ik heb A, ah, ik heb een café gekocht in, in Dordrecht. En de uh, staan alles erop en dran. Maar daar, daarover dat doe ik, uh, niet via de radio, dat gaat allemaal via mijn Facebook. Uh, ja. Maar ook uh, het hele muziekwereldje, weet je, ik ben daar eigenlijk, ik doe het al meer dan 20 jaar, maar ik ben er eigenlijk helemaal ja. niet voor, weet je. En, ja, nou ja, ik, en, ik, ik, ik, ik volg je al heel lang. En uh, ja, eigenlijk wel ja. eigenlijk vanaf, uh, uh, uh, ja, wat is het, Bloed, Zweet en Tranen? Ja, 2013 alweer, ja, vijf ja. paar jaar geleden. Dus ja, dan zal dan je een volgje komen. Dat heb gedaan, ja. weet je. En, en dan ben je gewend om achter de bar te zingen. Bruin of de partijen, kroeg is gewoon. En dan sta je voor een paar honderd euro's te werken. En dan heb je het giga naar je zin. Ja. En dan word je uh, eigenlijk meegesleept in, in, in de meuken eigenlijk. En dan ja. ga je mee. En dan kom je in die grote televisiewereld. Ik stond al al, al ik heb een grote bek. Makkelijk zat, <laughs> weet je. Ik ben een Amsterdamse. Dus uh, ja. ik ben zoals ik ben. en Alles wat ik denk, zeg ik. Nou ja, zo is het. En en, uh, ja. ja, ja Daar hoef je eigenlijk niet voor te schamen. Nou ja, ik bedoel. Iedereen is ja. zoals die is? Ja, nou ja, ik, ben, ik heb wel gemerkt dat je dat niet altijd kan doen. Maar uh, ik ben daar uh, wekenlang uh, bezig geweest met het programma. En naarmate dat uh, de weken, de jaren, of tenminste de weken eigenlijk, ja de weken eigenlijk verstreken, heb ik, uh, kwam ik erachter dat het één grote, grote netwereld is, weet je wel. En, ja. en dan accepteer je dan. Ik, ik heb het op Facebook gezet toen, via YouTube. Ik heb brieven gekregen van uh, meneer Sean uh, de Mol. Ja. weet ik van allemaal. Maar er was ook één grote oplichter, heel bijzonder man, bam, weet je ja. ze, ze, ze doen iedereen doen ze oplichten, en heel, heel het volk, en, en, en dan gaan er een paar jaar overheen, ik, ik heb op een gegeven moment, ik had een hele goede manager, en weet je, die zegt, Daan, stil, zwijg, weet je wel, als je weer op die radio wil komen, zwijg dan, ja. maar ik heb dat geprobeerd, maar ik kan dat niet, ik nee. kan niet huichelen, weet je wel. Nee, maar daarom zeg ik, je bent zoals je gebekt bent, en klaar. Ja, ja, ja en uh, en, weet je wat het is? en dan doe je zoveel moeite en op iedere hoek van de straat staan tegenwoordig wel twaalf, dertien van die zangers of zangeressen. Klopt helemaal, en ze, allemaal, ja. En ze hebben allemaal van die Tino-Martin gebaartjes en, <laughs> en ze komen voor 250 euro komen ze de hele avond en dat hebben we mij gedaan. Je bent bijna 54, stop het toch mee met die ellende. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik heb, ik heb gezegd, ik heb nog een mooi nummertje uitgebracht, uh, maar ik ga door. Ja. Ik heb beloofd aan iemand, ook vanwege mijn sponsors nog, voor dit jaar nog één nummertje uit te brengen. En dat ga, wil ik gaan proberen. Of dat lukt, werkt ik niet. Ja. Nou, niet uitbrengen, maar gewoon uh, maken. En dan gewoon de gratis lekker wegzetten. Naar iedereen, zodat iedereen het kan pakken dat ze niet hoeven te betalen ervoor, weet je wel. Ja, Want, ja dat, dat, dat, dat, dat deel je uit uh, via Facebook of YouTube. Uh. Ja, maar kan uitschelen hoe ik het uitdeel. Ik, ik hoef er helemaal geen geld voor te hebben. Weet je wel. En, want muziek, het moet toch geluisterd worden. Het volk, het volk kiest toch, weet je. En ja. als, je, als je in Hilversum loopt, dan wordt het volk ook nog vergeten. Weet je. Ja. En daar draait het toch om, weet je. De, de mensen die, die, die, die jou zitten te luisteren op de radio of op ja. de televisie... Daar draait het toch om. En, uh, ja, inderdaad. Dan uh, zitten ze elkaar allemaal de hielen te likken. En oh, het ben je aardig weer, lief. Rot op, weet je ja. Ze vinden elkaar helemaal niet aardig. Nee, ze vinden elkaar aardig als ze als die euro's op de rekening hebben Daar gaat het om. Nou, bij N mij dus helemaal niet. Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk, uh, eigenlijk zou dat andere nummer andere dan uh, nu, nu persoonlijker zijn. Het uh, nummer als het doek eens zou vallen. Ja, als de doek eens zou vallen. Ja, ja dat heb je. dus die heb jij ook, ja. Ja, ja, ja. ja eigenlijk is die beter. Ja, dat... Maar ik ga, ik ga ook door, hè. Want ik, kijk, dat, dat nummer, dat mag, ik heb dat zelf geschreven, maar ik ga door. En, ja. en, en dan, dan hoor je mij ook zingen als eerste, Het leven is hard, weet je wel? Ja, ja, ja. Is hard. Het is keihard, weet je. En, ja, ik heb de, de clip ook gezien. Ik vind hem allemaal... prachtig. Ja, nou dankjewel. Ik, ik ben er ook heel blij mee. En, en ja. het argument is ook heel goed. En de pluchten omheen was ook goed geregeld. En Double is was ook een topbedrijf, weet je wel. Platenmaatschappij, ja. ja. top. Niks mis mee. Alles is goed. Alleen ik ben er niet voor geschikt. Ik ben te eerlijk, weet je wel. En. Weet je, als de mensen mij willen horen, nou prima, sinds kennen we dit jaar kennen ze me ook nog een, een normaal boeken, dat is ook helemaal niet erg, weet je wel. Ja. Maar ik ga niet meer in het green lopen, nou, ik ga is, niet meer over de duizenden euro's vragen om maar te komen. Dat kennen die mensen toch allemaal niet betalen? Nee, nee, want je bent ook nog een tijdje naar, de, naar Spanje geweest. Ja. En, en, ja, dat heb ik ook nog gedaan, dat heb ik ook ja. nog meegemaakt. En, dat ging ook niet helemaal lekker. Ja, dat was zalig. Alleen die palmbomen. En die, die kwamen met elkaar heel uit. Letterlijk even gruwelijk. En ja. dat wisten mijn kleindochters. En, ja. Ja, en daar dan moet je een keuze maken. En ja. op een gegeven moment wordt het je heel moeilijk gemaakt. Ook door mensen die jaloers zijn. Want jaloezie is één, hè? Dat is een ziekte. Oh ja, dat is inderdaad een ziekte. Dat, uh, ja. Weet je, Bob, ik ben helemaal niet jaloers. Weet je, nee. ik vind iedereen aardig. En, uh, maar tot, tot, tot dat streepje. En kom je op het streepje heen? Prima. Ja. Maar, Doe dat wel normaal, blijf wel eerlijk. Als er wat is, als ik iets fout heb gedaan, zeg: Hey Daan, wat heb jij nou gedaan? weet je wel? Ja, nou ja, het het, wel dat, dat zeg ik ook altijd. Je, je kan het beter gewoon meteen zeggen en, eh, ja. en niet, niet eromheen gaan draaien of via-via, want eh, daar schiet je allemaal niks nee. mee op. Nee, weet je, en, en dan kan ik zeggen: Van ja, ik ga door, maar dan. dan natuurlijk ga ik door. Ik heb helemaal een helemaal café gekocht, dat heet Bij Daan in Dordrecht. Ik moet nog wachten op allerlei dingen, weet je wel. En ja. er druk in verbouwing. En, en nogmaals, als dat allemaal draait en allemaal loopt, en, en mensen kunnen gewoon naar mij toe komen. En, en nogmaals, dit jaar maak ik alles af, ik heb gewoon nog een paar boekingen aangenomen, weet je wel. Want we zitten druk in verbouwing, dus ja, ik zie toch uh, s'avonds niks te doen, dus ik kan het uit mijn neus te eten. Ja. Maar ik pak alleen de dingen aan die ik leuk vind. Want ja, is, goed, uh, als, we, als we beginnen over duizenden euro's, dat doe ik nog niet eens. Bel dan een ander, maar mij niet. Ja. Weet je wel, Wat mij lekker normaal blijven ja dus dus uh, qua uh, optredens uh, stop je eigenlijk ook behalve dan uh, hè, je eigen café ja, nou dat ga ik zeker doen, weet je, dat, uh, want dat zingen, dat zit me toch in mijn bloed, weet je, want ik ja. vind uh, als je als je zingt, dan moet je het zijn hard ook altijd, als je zingt moet je vanuit je hart zingen, ja. anders raak je de mensen niet, weet je nee. wel. En nou, dat klopt allemaal. Wat zie ja. gebeuren is, uh, de Tino Martens die, die vliegen de, de, de, de, de, de grond uit en er is maar één Tino Martin en die vind ik steen steen ja. goed, want het is gewoon een kanje. Ja, nou ja, die, en... die hebben ook jaren aan de weg getimmerd en ja. Ja, uiteindelijk is het gelukt. Het is gelukt, maar die liep voor een paar jaar geleden liep hij ook in Spanje liep hij de kaarten uit te delen omdat hij zijn zaaltje niet volkreeg. Ja. Nee, dat is blot. Je? En, uh, what the fuck? en nu, nu, nu, nu hoeft hij alleen maar een scheet te laten en hij is al verkocht. Ja, nou ja, zeg ik hij is toen uh, natuurlijk uh, uh, wat was het zo zo uh, met, met René Vroger en uh, ja, uh, ja dat, dat, dat, dat is, heeft hem de das op gedaan, zeg maar. Ja. Eh, en dat, ja, uh, daar ja, heeft hij. Ja, Jaren aan de aan de weg getimmerd om uh, ja, door, toch daar uit te komen. En uh, ja, ja, uiteindelijk is het gelukt. Ja. Nou en gegund. En gegund, inderdaad. Het ja. hartstikke goed. Weet je wel. Want ja. we, nogmaals, er is maar één Tino Martin, daar zit ik van de week weer Facebook te kijken. En er staat, ik met zijn naam ook weer vergeten trouwens, een of andere zanger ook. Een, een wereldstem. Ja. Maar ik doe mijn ogen dicht en, en, en, ik hoor, en ik hoor Tino Martin. Ik doe mijn ogen open en ik zet mijn bril op en ik zie Tino Martin. Dezelfde handgebaatjes, rot op, weet je ja. Ja, ja, ja. Dat is weet inderdaad waar. Ze zeggen, heb je haar weer met de grote bek? Nou, dan maar de grote bek. <laughs> weet je, ik haal de bek niet meer, klaar. Nee. Maar ik heb wel gelijk, maar ik zeg het hardop En de ja. ander denkt het alleen en die geeft een applaus. Ja. En die jongen die daar staat, en die zet ze eigenlijk gewoon voor lul. Want hij staat gewoon voor lul. Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk. Ja. Want hij heeft een steen goede stem, maar doe het gewoon vanuit je hart. Doe het vanuit jezelf. Ja. Je? En, en nogmaals, al die mensen eromheen, ze hebben het allemaal goed bedoeld. En, en die blaaskaken, die hebben het niet goed bedoeld. Nou, laat hem wel lekker gewonnen hebben. Ik zit goed zo. ik ben 54 jaar, ik ben dagelijks bezig met mijn kleindochter. En daar ben ik hartstikke trots op. En ik heb een lekker cafeetje nou. En daar ben ik ook trots op. Ja. En ik gun iedereen het beste. Echt het allerbeste. Ook die haters en, en die misgunners. Ze mogen van mij steen, steen rijk worden. Maar ze kunnen me één ding niet van mij afpakken. En dat is mijn hart en mijn stem. Ja, en je trots. Ja, nou cool. dat is mijn trots. <laughs> ik twee woorden in één ding. Dat is mijn trots. Weet je. En, ja. en, ik, en ik leef voor, voor, voor, voor mijn kinderen. En, en dat is iets wat, wat het belangrijkste is. Nou. En ik wil niet meer boksen, ik wil niet meer uh, vechten tegen, weet je. Ja, ze voor mij ook niet meer te draaien, want Sterren nl die draait mij niet eens. Omdat ik het grote bek heb. Nou, daar niet, fuck af, dat draaien je me toch niet. Nou. Ik heb meer respect voor jullie, voor al die kleine radiozenders, ja. laat ik het er even zo zeggen. Ja. Als voor al die grote bollenbozen, meen ik echt. Ja, ja, ja. Nou, dames, ja ik, ik heb je al verschillende malen ja, geroepen. ja. Ja. Ja, dankjewel. <laughs> maar ja, helaas uh, hebben we hebben elkaar niet, uh, nooit niet getroffen eigenlijk. Nee. Dus, uh, nou, uh, en nou dacht ik van nou ja, uiteindelijk is het uh, toch een keer gelukt. Ja. En dan stop je ermee. mee. Ja, gelijk <laughs> dan. dan nee. <laughs> nee, maar maar, maar dan kan, weet je wat ik al zeg? Ik ga gewoon, mensen dus nee, kunnen me nog steeds wel bellen voor dit jaar. Ja. Maar 2019 is klaar, is klaar. Want ik heb nog boekingen, te veel boekingen staan te zeggen van nou ik stop ermee. Want dat doet mensen verdriet. Ja. En ik kan mensen niet verdriet doen, weet je. Dat gaat gewoon niet. Dat dus, dus, staat dus, niet dus, in mijn leven. Dus, dus ik kan je nog steeds uitnodigen voor een bak koffie in de studio? Altijd. Dat wel, sowieso. Oké. Okay. <laughs> Nee, hey, maar dan uh, ja, ik ga hem toch draaien. Ja, dan ik ga door. Ik ga uh, door hè? ja, ja. ja, uh, ja je, je gaat ook in principe ga je ook door, alleen dan ja. achter de schermen. Ja, nou achter de schermen en niet meer voor die, voor die, voor die grote gladjakkers. Neen. Verbeeldinglaars en. Nee. Die, die, die, ach, op, ik Ik <laughs> ga eigenlijk net te eten, weet je. Ik, <laughs> ik, heb, ik heb helemaal geen honger meer dan gelijk. <laughs> <laughs> ja, hey, wat, wat, wat wat mij toch, toch nog verbaast, want ik, ik zie hier ook uh, uh, shifting shifting gear. Wat zeg je? sorry? Shifting Gear, een cd? Shifting Gear, nee. ja, zegt hij In ieder geval, dat zal dan waarschijnlijk een andere daantje zijn. Nou, ik mag niet uh, hopen dat er nog een daantje is. <laughs> dat dan hoop dan? ik wel. <laughs> nee, daar, dat verbaast me. Dat staat er namelijk bij jou tussen. Dus ik denk dat dat dan een verwisseling is. Maar wat, wat betekent dat dan? Ja, nou, Shifting Gear, het is, het is op een motor... Ik denk niet, denk niet dat jij dat bent. Of ben je een nee, ik... motorfanaat? Nee, ik, rij wel, ik kan wel op een motor rijden. Ja. Maar, maar nee. Ik, nee. <laughs> nee. Moet, je, moet je even via, via mijn 06 even, even een linkje sturen? Even, dan kan ik even kijken. Want, uh, ja. Misschien uh, is er wel iemand die uh, zegt van dat ik kom. en dat, Terwijl ik helemaal niet kom. Weet je wel, dat ja. kan zomaar. Nee, gaan we doen. Doe maar even een appie op mijn 06, je hebt mijn 06 nummer, ja. je kan me altijd bellen, als je hulp nodig hebt ook altijd bellen. Ja, nee, dat zo doen we. Maar, uh, maar zingen, vanaf 2019, is er geen daantje meer. Wel in het leven de lijve, maar niet meer op de radio. Nou ja, goed, dat hoeven ze in ieder geval niet meer te, te, te vragen via Facebook, laat me het zo zeggen. Nee, nou inderdaad, Klaas. Toch? Ja, toch. Ja, ja is waar, ja. Hé, hey, we gaan hem lekker draaien. Nou, dankjewel. Heel veel plezier. Geen ja, en uh, nou ja, ik hoop je inderdaad een keer uh, hier nog uh, een bakje te komen doen in de studio. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Gewoon voor de gezelligheid. Ik bedoel, ja, Zandvoort Amsterdam legt niet zo ver uit elkaar, toch? Nee, dat is inderdaad waar. Nou, mop, heel veel plezier. Fijne avond. Ja, ja, jij ook. ook en een heel goed weekend dankjewel. natuurlijk. Ja. En geniet van het zonnetje. Uh, nou, die is nu weg hier. Dus oh, ik... nou, hier schijnt hij volop nog, dus. Nou, we genieten van Komt hij zo in ieder, ieder geval naar jouw kant? Is goed, dankjewel vader. Oké. Okay. Zelfde. Hallo. Dankjewel maar ik ga door. Maar ik blijf op de been, altijd tussen de mensen. En toch altijd alleen, het houdt niet op. Kan iemand mij vertellen of dit het leven is? Altijd bedrogen, van mijn gevoel beroofd. Zal ik ooit geloven, in wat mij is beloofd? Niet door. Kan iemand mij vertellen of dit het leven is? Maar ik ga door. Maar ik ga door. Oh, ze krijgen mij niet klaar. En wie of wat ik al verloor, ik zal blijven. Wie ik wil zijn. Zo graag kwijt, sterk in het heden. Dat werd de hoogste tijd, het houdt niet op. Kan iemand mij vertellen of dit het leven is? Zal overleven, ik kijk nu naar het licht. Ik Zal alles geven, weeg de tranen van mijn gezicht. Verstaan. Door mijn verdriet. Vond ik een manier om toch weer door Maar ik ga door. En eigenlijk gaat ze helemaal niet door. Maar wel achter de schermen. Zoals je net hebt kunnen horen. Prachtig hit. Op de parodie van Queen Freddie Mercury. The show must go on. En zo is het ook. ZFM, entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur. En wij gaan lekker de muziek draaien. En dat is een plaatje van Shania Twain. And this habit over that don't impress me much uh -oh. uh -huh, yeah, yeah. I've known a few guys who thought they were pretty smart but you got been right down to an art You drive me up the wall You're regular, original I know it all I think you're special I think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much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 Impress me much. Dat allemaal hier op CFM Entertainment for you. En uh, ja, Mike die zit op de popelen om uh, in te vallen. Vanaf 7 uur, de Euro Breakdown. Whatever. En uh, ja, ik ga nog een plaatje voor mijn, uh, mijn wederhelft draaien. Het ja dat is En dat allemaal van de pas overleden Olivier Dragojevic. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ik loop langs, dat ze poklonen. Ispredlicza tvo, i tvoje kriposti. Vraćam se, dat te zemoli. da blagoslojš mi pute za kraj. Jer pobede i porazi, bez tebe na isto svode se. Kan het zoven, onze liefde? Prvi sam odmota ja. Itko sam ja? Itko sam ja da ti sudi? Izladni snova te budi. Itko sam ja? Itko sam ja da ti sudim, Jer Je liefde Mevrouw, wat je nog steeds tussen Je de imporazi besteben na iets dat svolde is. Aan het ogenen je lieveling, pruisen, was maar, ja. ik was ja, maar ja dat En Coça mia, Coça da tesude Dragojevic. Toen was dan Ja, die Sudin. Ja, helaas twee weken geleden is hij overleden. En uh, ja, toch wel uh, ja, voor velen een, een, een voorbeeld. Laat ik het zo zeggen, in Kroatië. En uh, ja, we gaan in ieder geval nog een plaatje draaien tot sluit. En uh, ja, bijna. Daarna is dus Mike hier met de Euro Breakdown. Dus ik zou zeggen, blijf er zeker bij...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 Lang geen oog meer dicht. Als ik mijn ogen sluit, zie ik jouw gezicht. Ik voel mijn natte klamme zweet. Nu dat ik bezig. Zo kans, krijg ik misschien nooit weer. Maar ik heb niet het lef. Wat ben je mooi voor alle machten. Ik ben blij. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Een goed weekend en geniet van het zonnetje. En uh, blijf lekker luisteren. De Euro breakdown komt eraan. Met Mike. Mike Dudley. Ik zou zeggen, tot dan. Doetjes, bye bye. Ik zou echt alles met jou willen delen. Waar ben je mooi. Hoe maak ik je duidelijk wat ik bedoel. Ik wou dat ik de moed had om te zeggen wat ik voel.